Het NOS Nieuws van 10 uur.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 Saskia Stuyveling, oude president van de Algemene Rekenkamer, is onverwacht overleden. In 1981 was ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet van acht. Ze was jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sinds 1984 was Stuyveling lid van de Algemene Rekenkamer en daar was ze 16 jaar voorzitter. Twee jaar geleden nam ze afscheid. Saskia Stuyveling was 71 jaar.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 Het weer. Vanuit het noorden op steeds meer plaatsen regen. In het zuiden tot de avond droog. Het wordt dan 10 tot 15 graden. Morgen buien met kans op hagel en onmeer. En in het noorden natte sneeuw. Het wordt een graad of 9. En ook op Koningsdag buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, zeker. Lekker warm in de studio, hè? Gelooflijk. Jor, de uit de jaren tachtig. En tossing en turning is plaat uit nieuws en weer van 4 uur. Welkom terug, Sanford U drie mit. daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half 5 uh, Dier van de Week. En die luistert naar de naam Japi. En het gedicht van de week, ja, ik, ik had het van de week zitten schrijven... maar toen was het koud, regenachtig en wind. En, en nu zit ik weer binnen en is het weer prachtig weer. Maar goed, het gedicht van de week staat vandaag in het teken van de zomerzon. En dan heb ik niet de voorjaarszonne, maar de zomerzon. Dat om kwart voor vijf. We gaan om kwart over vier even schakelen, zeker bellen, met Marco Termes. Want hij is niet alleen dichter en schrijver... maar sinds vanmiddag twee uur is hij ook fotograaf. Hij heeft onder leiding als mentor uh, Onno van Middelkoop de afgelopen maanden uh, zijn foto-handelingen uh, uh, uh, verbeterd en heeft daar een, to een toonstelling van gemaakt die u de komende weekenden kan bekijken. Be Hij is om twee uur geopend en we gaan om kwart over vier even bellen met Marco TMS hoe de belangstelling is voor deze fototentoonstelling en die wordt gehouden boven de uh, HEMA. Uh, uiteraard hebben we wellicht wat nieuws uit de uh, wereld van de sport. En niet zozeer Formule 1 nieuws. Dan wel nieuws van de Masters Formule 3... die jaarlijks op het circuitpark Zandvoort waren te bewonderen. En nog wellicht een ander nieuws, dat tijdens Pit Report. Wellicht ook nog sport kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken, dat doe je via www.zfm-live.nl wwwzfm livenl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg Tina. Zodat Zo dadelijk is deze. Uh, Billy Joel, is dat niet die uh, man van de Piano Man? ja? He? Ook uh, van die TV-reclaam. Ja, ja, precies, die bedoel <laughs> ik ook. He. Gewoon uh, van de NS, hè. Ja, die. Oké, okay, je hoort hem inderdaad met de Longest Time. Zodadelijk gaan we schakelen naar uh, de locatie boven de Hema. De oude Bierburg, weet je wel. En daar is uh, nou een uh, fototentoonstelling uh, gevestigd... van Marco Termes en Onno van Middelkoop. Vanmiddag om twee uur geopend. En daarover zometeen veel meer van Marco. Zingen uit 1984 van Split Dance en Message to My Girl. Ja, we gaan uh, live schakelen met uh, de ruimte boven de HEMA. De voorheen uh, Bieburg uh, onder meer. En daar is uh, Marco Temes. Goedemiddag, Marco, welkom. Goedemiddag. Ja, zeker. Je klinkt vrolijk, want uh, ja, je opening heeft uh, inmiddels uh, plaatsgevonden van de foto-expositie. Uh, ja, ik uh, heb uh, het geopend met een dansje op de Rolling Stones Street Fighting Man. Zo. Ja, ja, ja. En daarna was ik. Want ik had een speech van drie kantjes A4 geschreven, maar ik was zo moe. Dus ik heb maar gezegd dat de, de, de expositie geopend is. Ja, en, en dat was het. En dat was. Nou ja, heel, heel duidelijk, makkelijk. Ja, het was. Uh, het, uh, uh, ja, het was prachtig. De mensen zijn enthousiast, en uh, warm. En uh, vol complimenten. Dus dat uh, geeft de burger moed. Ja, waren er veel uh, mensen bij de opening om uh, twee uur? Ja, genoeg, in ieder geval, want ja, als het uh, te druk is, dan uh, kunnen ze me niet zien dansen, hè? dan ben ik net Justin Bieber, hè. Ja, ja, ja, <laughs> ja inderdaad, die kan ook niet dansen, dus uh, <laughs> maar, ja, <dat> klopt. <laughs> ja, als hij gaat dansen, dan hebben we de ruimte nodig. Maar goed, Marco, vertel even, uh, we kennen je natuurlijk als schrijver, dichter, prima, uh, maar nu als uh, fotograaf? Ja, waarom niet, hè? Dat is ook een, een kunstuiting. Dus, uh, in januari uh, 2016 zei een goede vriend van me... professioneel fotograaf, Onno van Middelkoop... ik wil weten hoe je naar de wereld kijkt. En hij geeft me de camera een man. En toen dacht ik van, nou, dat vind ik best wel leuk. Dus uh, zo is het gekomen, hè? En uh, toen ben je... Ja, ja, leg even aan de luisteraars uit... Uh, de rol van Onno van Middelkoop in het voortraject... Totdat het moment dat de, de, de tentoonstelling vanmiddag om twee uur open is gegaan. Want dat is dus belangrijk geweest, hè? Ja, ja, ja, dat is heel erg belangrijk. Ono is uh, professioneel uh, fotograaf en uh, al jaren en jaren mijn, uh, een, uh, een vriend van me. Laat ik het netjes zeggen, uh, hij is een vriend van me. En uh, omdat hij op een bepaalde manier uh, nieuwsgierig is... Naar de, ja, uh, naar de manier waarop ik na, op, naar de wereld kijk... Ja. Uh, ...gat me op een gegeven moment een camera... ...en hij heeft me ook... Uh, ...dus hij heeft de materialen beschikbaar gesteld... ...hij heeft me de eerste beginselen bijgebracht... ...en uh, nou ja... ...en uiteindelijk... Uh, ...uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen... Dat, uh... ...ja, maar had je, ik bedoel... tuin en keukenfotografie, dat ken je wel... ...maar dankzij zijn tips en zijn mentorschap... ...zoals ik het zo mag noemen... Ja. Uh, ...ben je dan ook anders naar, naar objecten gaan kijken... Uh, nou, dat heeft meer met de techniek te maken. Ik denk dat je niet alles naar uh, objecten en subjecten gaat kijken... door, uh, door tips van, uh, van professionele fotografen. Uh, want dat was natuurlijk ook het, hetgeen waar hij nieuwsgierig naar was. Ja. Was uh, hoe ik naar de wereld kijk, niet hoe hij naar de wereld kijkt. Dat is het grote verschil. Uh, dus uh, ja, je moet uh, authentiek zijn. En ik uh, heb... Uh, ...dingen gewoon vastgelegd zoals ik ze zie. Ja, en nou heb ik ook begrepen dat je dus uh, liefst in zwart-wit fotografie uh, bezig bent. Nou, ik ben begonnen met uh, een uh, analoge camera. Dus dat, uh, en dat op een uh, uh, zwart-wit filmpjes. Dus de eerste foto's waren altijd zwart-wit. En mijn uh, voorliefde voor fotografie... Het gaat wel uh, richting zwart-wit fotografie, maar er zitten ook, en zeker nadat ik de digitale camera ter beschikking heb gekregen, zitten ook uh, genoeg kleurenfoto's bij. Ja, wat, wat heeft uh, jouw voorkeur? Analoog of digitaal? Uh, als je heel diep in mijn hart kijkt, uh, zeg ik analoog. Analoog, ja dat is toch wel mooie. En trouwens, eh, als je de, de kwaliteit eh, vergelijkt hè, met de digitale foto en de analoge foto... Dan, eh, ja, dan doet die analoge foto niet onder voor de digitale, althans zo zie ik het. Is dat correct of niet? Uh, dat is correct, maar dat hangt ook van de fotograaf af, zeg maar. <laughs> ja, de man achter de camera. Ja, ja, ja uiteraard. Want uh, ja, het uh, uh, digitale tijdperk, dat, uh, uh, ja, dat geeft mensen natuurlijk ook de mogelijkheid om, uh, om uh, uh, ja, hun talenten aan alle kanten te laten zien. Maar analoog fotograferen is natuurlijk wel dat je op het scherp van de snede bezig bent. Want je kan geen. Uh, uh, je, kan geen je, je maakt niet zo'n tweede foto. Dat gaat gewoon niet. Oké, okay, eh. Uh meer een en dan heb je die foto's gemaakt, maar je hebt ze ook uh, uh, zoals ze er nu hangen in de tentoonstelling uh, behoorlijk vergroot hè? uitvergroot ja, ze zijn uh, opgeblazen tot uh, 70 bij 100 zodat je een goed beeld kan krijgen uh, ja, je kan ze eigenlijk op elk formaat uh, zien maar ik vind wel dat als je wat wil laten zien, dan uh, mag het best in het oog springen er uh, uh, hangen ook foto's van Onno, hè? Ja, ja, daar hangen uh, zelfs. Uh, ja, we hebben het geprobeerd 50-50 te doen, maar ja, uh, zo'n beetje is het. Uh, dus uh, er hangen meer dan voldoende foto's uh, voor een overzicht. Oké, en mensen die vallen voor een van de foto's, van jou dan wel voor Orno. Uh, ze zijn ook te koop, hè? Ja, ze zijn, uh, ze zijn te koop. Ja, ja en, en, en ik moet zeggen, een alleszins redelijke prijs. Gewoon ook omdat het uh, in ieder geval mijn eerste expositie is. Denk ik van nou, je moet niet al te hoog in de, in de touwen gaan zitten. Uh, het moet ook betaalbaar blijven voor iedereen. Dus net als met mijn boeken en met mijn gedichten, ik wil toegankelijk zijn. Nou, Marco, ik sprak je al eerder over deze, deze opening van vandaag. Succesvol geweest vanmiddag om twee uur, maar dat mede dankzij heel veel mensen die jou een warm hart toedragen. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. De lijst blijft maar groeien. Het is, ik ben zo ontzettend veel mensen dankbaar. Het is... Uh... Ja, zonder, zonder hen gaat het niet. Ja, het is niet mogelijk om een, zo'n een expositie bij elkaar uh, te krijgen... als je het allemaal in je eentje moet doen. Nee, het, het is onvoorstelbaar. Wat een liefde. En, uh, ik uh, ben ontzettend dankbaar. Ja, want dan krijg je die uh, mooie ruimte boven de HEMA. Dat is al helemaal geweldig, maar die moet ook nog helemaal klaargemaakt worden ervoor. Ja, ja dat klopt. Theo van der Laan van de HEMA heeft de, de ruimte... volkomen belangeloos ter beschikking gesteld... En ja, waar vind je dat nog? Jongens, uh, ja. het is toch prachtig. En niet alleen vandaag. Uh, mensen die de tentoonstelling willen bezoeken, uh, door de week niet. Het is in het weekend, hè? Ja, het is alleen in het weekend. Uh, en dan, uh, ik ben zelf aanwezig van twee tot zes uur. Dus uh, mensen zijn welkom. Dus dit weekend, maar uh, uh, in de komende weekenden ook, tot, uh, tot medio mei? Of ja, tot medio mei, ik zo. En uh, desgewenst ook uh, gesigneerde exemplaren te verkrijgen? Dat is bij mij altijd zo. <lacht> Ga je nou lopen vissen of zo? <lacht> en en bessen, ik, ja, nee. ik ben al aan het vissen, <lacht> ja, dat merk ik. <lacht> nee, maar geweldig Marco, dat zoveel mensen je een warm hart toedragen... om uh, deze tentoonstelling te kunnen realiseren. Met name, in dit, je hebt ze net al genoemd, maar met name Onno... dat hij jouw mentor is geweest in het ja. gehele voortraject. met name ten aanzien van de fotografie. Uh, We wensen je een hele geslaagde expositie toe. Dankjewel. En ik hoop dat vele zandvoerters de weg naar de voormalige bier hoe heet dat ding? Bierburg, bierburg, ja, bierburg, of de bierwinkel. Dat hangt er een beetje vanaf hoe oud je bent. Ja, <laughs> ik ben nog jong, dus voor mij was bierburg. Ja, lekker hè? Alleen nog als far out. <laughs> oké, okay, ja, ben je zo jong? Oh, oké. Okay. Oh. goed, ga gauw terug Dankjewel. naar je, ga gauw terug naar je gasten en. Uh, ik wens je tot zes uur nog een hele gezellige uh, openingsmiddag toe. En uh, doe als, als je Onno tegenkomt, doe we ook namens de uh, CFM de hartelijke groeten. Want zonder hem was het ook niet uh, te, te realiseren geweest. Dat, ik zal Onno de groeten doen. En je weet het, onze lijst vreuk. CFM de groeiste. hè? De groeiste. Dank je wel, Marco Tamis. <laughs> Top Ja, daar sluiten we weer mee af. Dank ja, voor het interview. Ja, graag bij. Hoi. Hoi. hoi, hoi. Dat was Marco Tamis inderdaad. Je kan uh, gaan kijken boven de EMA. van de week weer af. Jawel, dan zitten we op Tuesday. De nieuwe singer van Barack Jetter, hoorde je bij CFM. Het is één minuut, overal vijf. We gaan hem doen, het dier van de week. En welk dier hebben we deze week in de aanbieding? Japie, uh, ja. Oh ja, Japio. ja, ja Japie, oh. Ja? Japie, Japie. En Japie stelt zichzelf even voor. Hij is uh, sinds kort pas in het asiel... en wil daar natuurlijk graag zo snel mogelijk weer weg. Uh, mijn naam is Japie, een vrolijke, enthousiaste Staffordman. Van vijf jaar. Mijn bazen uh, uh, moest, moesten me helaas uh, wegdoen... want ze hadden te weinig tijd voor mij. Naar mensen ben ik heel enthousiast. Ik hou van aandacht. Door mijn lompe lichaam moet ik een beetje, uh, eerst een beetje kennis met maken... met eventuele kinderen in huis. Om te zien of hier een klik mee is. In mijn huis woonde een kindje en hier was ik heel erg vriendelijk tegen. Met katten kan ik niet samenwonen, kan ik laat me voorstellen als hond. Met andere honden heb ik nog uh, niet veel contact gehad. Ik vind het nog een beetje spannend. Het alleen thuis zijn moet weer heel rustig opgebouwd worden. Want ik ben namelijk graag bij mijn baasje. En uh, ik ben nog een uh, actieve kerel. En hou van hem met een balletje gooien. Of naast de fiets lopen en veel wandelen. Wie zoekt een maatje voor het leven? En ik luister naar de naam Japi. En waar verblijft Japi? Japi verblijft in het dierenthuis Kermland Keesomstraat 5 te zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 023 571 3888. 571 3888 Of kijk ook even op de website ww.dierenthuiskenwalland.nl. Want ook Japi verdient een thuis. Of www.japi.nl Heeft u die, die niet? Nee. <laughs> Nog niet? Ja, ik moet meteen aan een bepaald persoon denken en die heet geen Japi. Nee, zeg nee, maar, denk er maar even over na. Ja, doen? nee, ik zal het niet op de radio zeggen. Bon nee, doen we niet. c'est une, une roman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 C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Qui rentre chez lui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 Zo veel hoor je en een belle histoire. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan het dit in de Pit Report niet hebben over de Formule 1... maar wel over de Formule 3. Ja, de Formule 3 Masters Race in Zandvoort vervalt in 2017. De jaarlijkse Formule 3 Masters Race wordt in 2017 in Zandvoort niet verreden. Het evenement op de circuit Zandvoort wordt geslachtofferd... door wijzigingen op de kalender... De race is sinds 1991 het hoogtepunt op de Formule 3 kalender... maar ontbreekt dit jaar op de kalender uh, in het afgelopen jaren... was de Masters of Formule 3 onderdeel van de ADAC-GT Masters... maar dat evenement wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren... niet in augustus, maar in juli gehouden. De finale van het EK Formule 3 staat daarentegen gepland in augustus... als onderdeel van het DTM...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 Dus nogmaals, dit jaar geen Masters of Formula 3 in Zandvoort. Ik vind het een beetje flauw. Ja, ja regels zijn regels. Ja, regels oh. zijn regels. Nou, <laughs> ik zeg er verder niks over. Nee hoor, tot over dit nieuws over de Formula 3. Helaas, uh, dit jaar niet op het circuit Zandvoort. Want het park moeten we tegenwoordig weglaten albert Jan, Dus dat laten we. Gewoon circuit Zandvoort. Jawel, hier is Bruno Mars, 24K.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 is van Bruno Mars, jawel. Zodat krijg je het gedicht van de dag de zomerzon. Maar hier is deze van Shai Coltrane... Het feestje op de zaterdagmiddag op de radio. Yo, dit de single van Shy Coltrane en Go Like a Lila. Ja, dat is zo vlak voor het gedicht van de dag. En uh, op zo'n dag van, nou, het zonnetje zal nog niet gaan schijnen. Maar uh, ja, dan maar alvast een gedicht van de dag over de zomerzon. En die kennen we natuurlijk ook wel, hè. Van uh, Mike Daanen volgens mij, toch? Nee? Oh, ik, ik heb het mis. Nou, kom maar op. De zomerzon. Al die hagel, wind en regen. Die ben ik nou wel zat. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Ik heb dit voorjaar al tien keer kou gevat. Ik wil geen dikke jassen, die vreselijke kou. Geen handschoenen en dassen. Zal ik je zeggen wat ik het liefste wou? Ik wil zon. Geen voorjaarszon, maar zomerzon. Palmen op de boulevard. Ik wil zon. Zon. Zomerzon. Zo'n lekker tintje, bijna bruin. Ik wil geen voorjaarszon, maar zomerzon. Zomerzon. En het strand, het strand op mijn balkon. Hoe kan ik nou buiten spelen? Met regen, wind en ijs. Ik zit me rot te vervelen. Iedereen is zacherijnig, want de lucht is donkergrijs. Ik wil zon. Zon. Zomerzon. Palmen op de boulevard. Ik wil geen voorjaarszon, maar zomerzon. Zo'n lekker tintje, bijna bruin. Ik wil zon. Zon, en wel de zomerzon. En het strand strand op mijn balkon. Als de zon schijnt, gaan de mensen uit hun bol. Dan gaat iedereen weer praten tegen onze gasten in de zomerzon. Als de zon schijnt, heeft iedereen weer lol. Ik wil zon. Zon. Zomerzon. Palmen op de boulevard. Ik wil zomerzon. Zo'n lekker tintje, bijna bruin. Ik wil... Ik wil enkel de Zomerzon. Nou, je zei het uh, net al, uh, Albertjan. Gedicht uh, geschreven toen het een beetje slechter <lacht> weer was. Hè? Want je verlangde naar de Zomerzon. Nou, die ga je krijgen ook hoor, de Zomerzon. Jawel. Hier is hij dan, de Zomerzon. Maitane.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 Bedoelde je deze, albert -Jan? De zomerzon? Hey, weet je van wie ik die tekst heb? Nee, nee geen kinderen. idee. Kinderen voor kinderen. Ja, kinderen voor, <lacht> Echt waar? Kom jij Zou Mike met... Daan het ook daar vandaan <lacht> Nee, oh. nee, dat is een heel andere tekst. Oké, oké, oké, dan is het goed. Jor, dit is allemaal zon, single van, uh, ja, onze eigen Mike Daan. Ja, we gaan nog even naar tennis kijken. Oh, ja, ja, ja, ja je, tien nee. voor vijf, hè. Nee, je dus, moet eerst een doorstaatje doen, man. Mag nee. Ik? Geef niet, nee, ik ben, ik ben, ben, ben Oh, voetbal moet ik ook niet hebben. Sport, vet, oh ja. Even kijken, de FedEx-cup. En dan hebben we het over tennis. De wedstrijd, wel de wedstrijd Slovakije-Oranje. Ik wist u al eerder te melden dat we na de eerste single... tussen Jana Keplova en Richelle Hogenkamp op een 1-0 achterstand kwamen. En wel met 6-3, 6-2 ging die eerste single naar de uh, dames van Slovakije. Maar vanmiddag, uh, in de tweede wedstrijd tussen Rebecca Stramova en Kiki Bertens werd de zaak weer hersteld. De eerste set ging, ging gemakkelijk naar Kiki Bertens... Alleen in de tweede set keek Kiki Bertens al vrij vlot... naar een 3-0-achterstand keek zij aan. Maar zij wist zich toch te herstellen... en Rebecca blesseerde zich enigszins. Wellicht dat dat de oorzaak was. Dus ook de tweede set ging naar Nederland, naar Kiki... en die won die tweede set met 6-3. Dus de tussenstand is momenteel 1-1. tegen -1. Maar dat belooft voor morgen nog een hele spannende te worden... Want dan moet uh, Jana Sepova, die dus, uh, gisteren vanmorgen tegen Ra Richel speelde... tegen Kiki Bertens. Nou, even, uh, even uitrekenen. Dat wordt waarschijnlijk een overwinning voor Kiki Bertens. En dan krijg je Sramova tegen Richel Hogekamp. Dat zal waarschijnlijk een verliespartij worden. Dus ik verwacht dat er op een gegeven moment een tussenstand 2-2 wordt. En dan komt het uit, uh, aan op de dubbel. En dan hebben we het over Kutsova Tsipova tegen Burger Rus... Wellicht dat het dubbel dus morgen de beslissing gaat, uh, gaat uh, geven. En de winnaar die is volgend jaar terug te vinden... in de wereldgroep van de FedEx Cup. Tot zover het tennisnieuws. Wel allemaal mooie namen, hè, Albert Jans? Ja, prima. Goeie ja, overing. daar heb je op gestudeerd. Nou ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoor het. Ik hoor het helemaal. Nou, nog twee paarden te gaan in deze aflevering van Zandvoort... op zaterdag uh, bij CFM. En dan is het weer tijd voor... jawel, hij is er, is er weer. weer. Fred hij hey, Met uh, entertainment voor jullie tussen... 5 en 7 uur. Lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio, CFM met nu Survivor en the Eye of the Tiger. wel klaar voor, die uh, Frits of niet? Nou, ik denk het niet. Nee, he, ja, nou, wel, ja, ja, ja. Het ja, lijkt er niet. nog niet op. Ja, hij ja, ja, ja, nou, nou, ja, Wel, hij is er weer. Jongen, jongen. Jongen, waar ben je geweest? <laughs> Alsof je drie maanden weg geweest bent. Ja, ja alleen vorige week toch? Alleen vorige <laughs> week. Ah, nou, ja, dat lijkt wel zo lang geleden joh. Dat is <laughs> ongelofelijk. Oké, okay, dus, dus, ja, nou, vanmiddag hoi, hoi, weer hoi, een mooie hoi. uitzending tussen, tussen vijf en zeven uur van Entertainment for You. Wat ga je daarin al doen, Fred? Uh, ja, we hebben natuurlijk de gast Kees van Sluis hier in de studio. En uh, ja, we gaan het eventjes hebben over zijn, uh, zijn laatste single natuurlijk. En uh, ja, wel bekend eigenlijk een beetje van, uh, van Henny Huisman uh, voorheen. Uh, ja, oké. Okay, ja. Inderdaad. Dus, daar gaan we het dadelijk eventjes over hebben. En uh, het tweede uur Patrick Dano, uh, die gaan we eventjes bellen. Dus nou, het ja. gaat weer een volk uh, volk mooie, ja, mooie, gezellige uitzending worden. Ja, een hoop muziek natuurlijk. Ja, uiteraard. Want, dat, uh, noem noemen ze plaatjes die uh, voorbij komen. Uh, sowieso, uh, ja, natuurlijk Kees van Sluis, uh, Patrick Dano. Uh, gaan we doen Andreaas André Haas Junior. En uh, ja, misschien uh, zijn vader ook nog natuurlijk. Oké, okay, ja. nou... Er zit geen woordspraak tussen. En de laatste nieuwe van Mike Downen natuurlijk. helemaal goed. Heel veel plezier, Fred. Radelijk tussen vijf en zeven uur. Wij zijn er morgen weer, Albert-Jan. je nog een beetje op? Ja, ik Ja, Wat gaan we morgen doen? Uiteraard voetbal-eredivisie. De ontknoping wordt natuurlijk heel erg spannend. Daarnaast gaan we ons opmaken voor El Clasico. Maar de enige echte. De Al-Madrid en FC Barcelona. Verder natuurlijk veel meer sportnieuws. En de eredivisie-overzichten van de wedstrijden... die tot dan zijn verspeeld en natuurlijk veel muziek dus ik zou zeggen genoeg reden om ook morgenmiddag weer te gaan luisteren tussen 2 en 5 stond voetbal op zondag tot dan in een fijne zateravond doei doei take a really might you made. after things just make you swear and curse when you're chewing on last gristle that grumble give a whistle and whistle help things turn out for the best i